9 uur. Femke Woldhuis met het NOS-journaal. Er zijn sterke twijfels gerezen over de universitaire titel en het cv... van de gevolmachtigde minister van Curaçao in Den Haag, Marveline Wils. Zij vertegenwoordigt Curaçao in de Wekelijkse Rijksministerraad... onder leiding van premier Rutte. Ze zou ten onrechte hebben beweerd dat ze een universitaire graad heeft... en een hoge functie bij ABN AMRO heeft gehad. In 2008 werd Marveline Wils genomineerd... voor Zwarte Vrouwelijke Manager van het jaar... door de Stichting Etnische Zaken vrouwen van Nederland. Ze werd genomineerd vanwege haar mooie cv en functieprofiel. Zes supporters van de Schotse voetbalclub Celtic komen over twee weken voor de snelrechter. Ze werden woensdag opgepakt bij ongeregeldheden voor de wedstrijd tegen Ajax. Acht agenten in burger raakten gewond toen ze op en rond de dam werden belaagd door hooligans. Die gooiden met flessen en sloegen met stokken. Uiteindelijk werden 44 supporters aangehouden. Bij een bomaanslag op een hotel in de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn circa zes doden gevallen, meer dan vijftien mensen raakten gewond. Het hotel staat in een van de zwaarst beveiligde delen van de stad en ligt aan dezelfde weg als het presidentieel paleis en het vliegveld. Er wordt rekening mee gehouden dat de aanslagen zijn gepleegd door Al-Shabaab. De islamitische terreurbeweging werd twee jaar geleden verdreven uit Mogadishu, maar pleegt er nog geregeld aanslagen. In Duitsland heeft een vrouw in een Sinterklaaspak twee banken overvallen. Beide overvallen waren in de deelstaat Saarbrücken. De eerste, in de plaats Ilingen mislukte doordat een klant de vrouw aanviel. De gemaskerde Sinterklaas raakte bij de vechtpartij die erop... ontstond haar buit en haar pistool kwijt. Kort erop overviel ze een bank in de naastgelegen plaats Eppelborn. Daar maakte ze minstens rond 10.000 euro buit. Het weer, vanavond en vannacht buien. Een stevige wind die draait van zuid naar west. Morgen eerst droog met wat zon en rond de 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog steeds een file op de A12 Den Haag richting Utrecht... door een ongeluk tussen Den Haag-Malieveld en knooppunt Prins Klausplein... sta je lang vast, drie kilometer. En er zijn twee rijstroken dicht. Hallo, ik ben Hans van der Tocht, kozijnen-specialist. Wilt u hout of kunststof? Heeft u last van tocht? Bel gerust met mij, kozijnen-specialist Hans van der Tocht. Peugeot heeft zo'n goede deal, daar zou je kozijnen-specialist voor worden. Want de Peugeot Partner en Expert zijn nu verkrijgbaar als Navtec Edition. Plus een financial leasery van 0%. Ook zin om te ondernemen? Kijk snel op Peugeot.nl. Hé, hey, kijk, daar op dat dak. Daar zit er één. En daar ook. En daar!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 Vrijdag sluit ik hier in BNN Today de week af. En dat doe ik deze week met scenario-schrijver Willem Bos. Oud-presentatrice en relatiecoach Mariska Hulscher En strafrechtadvocaat Christian Visser. Zometeen uh, horen we hoe iedereen hier getrouwd is. Dan hebben we het namelijk over het wetsvoorstel om het huwelijk te veranderen. Meekijken kan natuurlijk Radio1.nl. En dan klik je op de webcam. Ah, penalty. Nou, Arman, net op tijd. Penalty voor Herenveen. Alfred Finn Bogason, de spits. heeft er al 11 gemaakt. Staat op twee wedstrijden droog. 0 zo graag scoren. Herenveen staat al op een 1-0 voorsprong. Finn Bogasson nu achter de bal. Schrijzrechter van Siegem fluit. De penalty mag genomen worden en Finn Bogasson schiet hem binnen. 2-0 voor Herenveen En de twaalfde goal van dit seizoen voor de IJslander. De topscorer van de Eredivisie, Alfred Finn Bogasson. De penalty kwam tot stand doordat Guano, de verdediger van RKC... Joey van den Berg in het strafkombiet onderuit trok. Van Siegenwees naar de stip. Vin Bogasson ging erachter staan. En schoot het onberispelijk in de linkerbovenhoek. Achter Seda. En zo komt Heerenveen al na twee minuten in de tweede helft. Op een 2-0 voorsprong tegen RKC. BNN Today. Zet een punt. Achter de week. Ik zie de als anker alweer juichen. Daar op de tribune in Heerenveen. <lacht> Goed. Um, tijd voor My Baby. Dit band zal je misschien niet zo eens of drie wat zeggen. Maar als ik zeg... Uh, Sofie en Kato van Dijk. Ik zie nog niks, niks geen dingetjes nee, gaan. Nee, nee, Als nee, ik nee. zeg The Soldiers. Misschien dat wel. Die zijn een, een nee. tijdje lang zijn die huisband geweest bij de Wereld Drijd Door. Twee ja. prachtige zangeressen. Ja. Twee zussen. Waarvan er eentje uh, nu opereert onder de naam Sofie Winterson. En die andere, Kato van Dijk, heeft My Baby. En dat, die hebben een debuutplaat uit. En daar ben ik buitengewoon over te spreken. Het is heel grappig. Want het combineert van allerlei soort zuidelijk-Amerikaanse stijlen. Met nog een beetje jaren twintig. En dan weer een beetje Prince. En van alles en nog wat door elkaar heen. En ik vind het een superplaat geworden. plaat wat ik My Baby Loves Voodoo, en daarvan van ik met Mountain Thyme? En die begint heel zachtjes. Zo zachtjes. Is een ander. ze live zo lang volhouden? Fijn, hè? Ja, ja. het is een bijzonder spannende zanger. Het, het is een plaat waar ik zeg, voor heel veel variaties. Bijzonder spannende stem. Goede liedjes. My baby dus hoor je en Mad Mountain Thyme. Bittere, bittere saga rond Zwarte Piet gaan we het over hebben. Want die duurde deze week weer voort. In Amsterdam kwam de organisatie van de intocht deze week de tegenstanders van Piet tegemoet. Er werd toegezegd dat de 600 werknemers van de Sint geen oorringen zullen dragen. Dat is natuurlijk schitterend, want zonder oorbellen... Ja, dan is Zwarte Piet eigenlijk helemaal niet meer herkenbaar als Zwarte Piet natuurlijk. <lacht> Verder krijgen de Pieten verschillende soorten lippenstift en variërende kapsels... maar dat was op verzoek van Leco van Zadelhof. Vandaag werd er nog hoger spel gespeeld. De Piet-oppositie had een kort geding aangekondigd spannen tegen de Amsterdamse intocht. En de rechter die moest daar vandaag uitspraak over doen. En dat deed ze. Net als de burgemeester ben ik van oordeel dat de bezwaren van verzoekers op dit moment geen of onvoldoende relatie hebben met de openbare orde en veiligheid. Deze belangen vormen dan op zichzelf ook geen grond om de gevraagde vergunning te kunnen weigeren. Puur juridisch is er dus geen reden om de intocht te verbieden. Maar voor wie bang was dat de Pietendiscussie nu voorbij was, had de rechter een blijde boodschap. Ik wijs er nog op. Dat met deze uitspraak geen eind hoeft te komen aan de discussie over de wenselijkheid van Zwarte Piet als onderdeel van het Sinterklaasfeest. Dat is ook niet de bedoeling. Het is niet mijn bedoeling om daaraan een einde te laten komen. Het wordt gewoon vervolgd dus tot in uh, oktober volgend jaar er waarschijnlijk weer. Of zo. N... Juist, ja. allemaal blij gezicht aan tafel. We kunnen het nog door discussiëren. Gaan we niet doen. We hebben het alleen even over de uitspraak van vandaag. Alhoewel, het is ook wel weer jammer. Want ik, wat zei jij nou net, Erik? Op Facebook okay. allemaal leuke. Oh ja, er zijn heel veel mensen Plaatjes. die opeens een soort van achter Zwarte Piet zijn gaan staan... alsof het een soort van... alsof die op Guantanamo B wordt opgesloten of zo. Ik weet het niet wat het is, maar de, de mensen... Bumperstickers, We ja, je Ja, bumperstickers, ja. hele cafés opgetuigd als Zwarte Piet. Mensen en... lopen nu al verkleed als Zwarte Piet een hond uit te laten. Het is dus geweldig hoe een, hoe een, een sluitend ons land zich weer achter dit verhaal Ik, heeft geschaald. Net een NOS-bericht, wat hoorden we nou? Dat in Duitsland is een supermarkt overvallen... twee keer door iemand met een Sinterklaaspak... Heel goed. Ja, nou, goed. Het is begonnen. Dus ja. nou, daar wil ik dus even een brede maatschappelijke discussie over op. Eh, maar even over vandaag. Uh, Christian, jij hebt er met een, een juriste oog even naar deze zaak gekeken. Um, de, de vraag werd gesteld nog aan de rechter vandaag in de rechtszaal. Mag de burgemeester een vergunning geven voor een racistisch feest? En toen zei de rechter, ja lastig lastig. Het is een moeilijke discussie. Ook demonstraties kan je niet zomaar verbieden. Ook al worden daar de vreselijkste dingen geroepen. Uh, de, de rechter vond het duidelijk geen gemakkelijke kwestie dit. Nee, nee, maar ik denk dat de rechter ook heel duidelijk heeft gezegd dat het een zaak van de burgemeester is. En dat lijkt me de juiste oplossing. Dit hoort niet in een rechtszaal thuis, maar dit moet de burgemeester beslissen. Waarom hoort het niet in een rechtszaal thuis? Nou, omdat het de beleidsvrijheid van de burgemeester is en die kan daar prima over beslissen. En waarom zou een rechter dat beter kunnen doen? Tenzij er dus sprake was van verstoring van de openbare orde. Ja, dat lijkt me in dit geval uh, zeer onwaarschijnlijk. Ja, nou, dat, was nou. <lacht> dat zullen we nog wel eens zien. Ik vind het eigenlijk ook een beetje eigenaardig... dat de tegenstanders van Zwarte Piet het willen oplossen bij een rechter. Want ik ben zelf eigenlijk ook best wel tegen Zwarte Piet. Alleen... Uh, uh, dat is iets anders dan het echt willen... Ver, dan, dan de vrijheid van meningsuit... of dan het gewoon willen verbieden, zeg maar. Ja. Je, je zou willen dat de burgemeester in Nederland... zegt dat ze het niet meer willen doen... maar niet dat ze zeggen dat het niet meer mag. Het zou zo fijn zijn als die discussie... op een iets wat ander niveau gevoerd kon worden... dan nee, wat ik net zei. Nee, ja, precies, met, oh, maar, nou, met twee gestrekte <laughs> twee benen erin gestrekte in dit benen. geval. Het zou zo fijn zijn als we gewoon allemaal eens een beetje naar elkaar gingen luisteren... in plaats van meteen op de barricade met pro of contra Zwarte Piet. Daar wordt het ook zo lullig van. Ja, niet? maar wat, wat Willem zegt, ja, de, waarom moet je naar nou rechtszaak? Ik bedoel, de tegenstanders van Zwarte Piet die zeiden van ja... Um, onze kinderen moeten beschermd worden tegen racisme, dus vandaar. Ja, dat vind ik ook. Ik vind het ook een, serieus, ik vind het ook een racistisch gebruik. Alleen, heel veel kinderen denken bijvoorbeeld... Zwarte Piet wordt gediscrimineerd, want hij is niet meer welkom in Nederland. Dat ja. is ook zo. Krijg je dat? dat maar, jongens, we glijden langzaam de discussie die in, hè? Ja. Ja, nee, ja. Dat weet je. Ja, ja. Nee, <laughs> Gaan we niet want het doen. was namelijk zo, dat waren jongens die door de schoorsteen. Nou ja, goed, ik ga het over... <lacht> ja, maar... Anyway, de rechter zei dus expliciet... Van, dit hoeft niet het einde te zijn van de maatschappelijke discussie. Dus volgend jaar praten maar, we... Maar de, maar de vraag ligt dus eigenlijk bij... is het een racistisch feestje ja of nee? Want als dat, dat namelijk wel zou zijn... dan zou het dus genoeg gegrond zijn om wel de openbare orde... Te, want een neonazistische demonstratie... mag ook niet zomaar. Nee, dus de rechter zei dus, het is een lastige discussie... want ook demonstraties waarop hele rare dingen... worden geroepen, kan je ook niet zomaar. Nee, dat weet ik. Maar nu is het dus aan de burgemeester om te bepalen of het een racistisch feest is. Maar het allergrappigste is eigenlijk dat de burgemeester een van de minst racistische elementen van de Zwarte Piet heeft besloten niet te doen. De, de oorbeel. Ja, ja, alsof je van oké, okay, de Ku Klux Klan demonstratie, witte punten, de brandende kruizen. We hebben besloten dat ze geen bruine schoenen meer GELACH <laughs> Overigens, ho ho, voor het hartjuichers ja, kunnen... de vorige keer had je er ook al zo mee. Dat was ik ook al zo om Sorry. De, de anti pieten we kunnen nog een bodemprocedure starten. Dus wellicht uh, hebben we het er toch nog even over volgende week. Maar nu niet meer. Punt. Juist. Arma, die kijkt naar Heerenveen, RKC en het... Nou ja, ja 2-0 inmiddels, hè. Ja, helemaal niks aan de hand voor Heerenveen. Dat is gewoon een goede wedstrijd speelt. Twee minuten na rust al op een 2-0 voorsprong kwam. Nu misschien weer gevaarlijk kan worden met Van La Parra met een schot. Redding van Seda laat de bal los. Finn Bokasson dan. Maar die uh, wordt teruggedrongen. Uh, nu wel de voorzet van Finn Bokasson En de redding van Seda op een inzet van Luciano Slagveer. Heerenveen uh, beter en gevaarlijk nu ook. Weer Heerenveen. nu met Dijks met de voorzet. Maar uh, dan is het Michael Lamey die de bal tot corner verwerkt. Die uh, Heerenveen mag gaan nemen. Maar Heerenveen maakt het spel. RKC is onmachtig. De ploeg die. Uh, moet nu wat meer aanvallen omdat ze op een 2-0 achter staan. Maar dan merk je dat de ploeg gewoon tekort komt. Het is, uh, het is te weinig wat de ploeg uit Waalwijk brengt. Heerenveen uh, beter in alle opzichten. In een heel nat Lenstra stadion waar het al een half uur ontzettend hard aan het regenen is. En dat zie je ook terug op het veld waar een heel hoop tackles. Uh, mensen glijden heel erg door. En dat levert soms gevaarlijke situaties op als nu een corner wordt genomen door Heerenveen. Maar die bal door Mitchell Dijks over de goal van uh, Seda... Wordt geschoten, waardoor het na bijna 60 minuten hier in Herenveen 2-0 blijft staan voor, voor Herenveen tegen RKC. Als je aanstaande man of vrouw nog een poot uit wil draaien, dan moet je snel naar het gemeentehuis. Een meerderheid van de Kamer wil af van de huidige vorm van gemeenschap van goederen. We onderstellen nu trouwen. Die gemeenschap van goederen is nu de standaard. En als je dat niet wilt, dan moet je dat apart regelen in huwelijkse voorwaarden. En straks wordt dat omgekeerd. Elke week zetten we hier op vrijdag heet nieuws op pompende muziek in onze nieuwsbeat. Deze week dus over dat slechte nieuws voor goudgravers met trouwplannen. Kanye West versus de huwelijkse voorwaarden. She take my money? Well, I'm in need. Een uh, zwarte dag is het voor de gold diggers in Nederland. Oh, she's a gold digger that digs on me. Uh. She give me with no broke niggas. I got a no Get down girl gon' down. Get down. Get down girl down. Een uh, zwarte dag is het voor de gold diggers in Nederland. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil de wet aanpassen... waardoor bij een huwelijk niet automatisch meer... in gemeenschap van goederen getrouwd wordt. Dus een rijke man of een rijke vrouw trouwen... biedt geen garantie meer op een zorgeloos leven in de wereld. Jammer. Initiatiefneemster van dit voorstel is Magda Berntsen van D66. We weten dat helaas heel veel huwelijken toch uh, uitmonden... in een echtscheiding. Volgens de notarissen sluit de nieuwe wet... beter aan bij wat de meeste Nederlanders willen. Je trouwt er natuurlijk altijd altijd in gemeenschap van goederen. Meestal was dat niks. Maar later, als die man dan rijk werd, omdat die ondernemer was of wat dan ook, dan, ja, dan ging mijn vrouw natuurlijk wel met de van door. Jammer. Een euh, zwarte dag is het voor de gold diggers in Nederland. Girl, you, damn. Trieste dag voor de hoofdstedelijke PC Hoofdstraat. Straks misschien geen gelukkig gescheiden vrouwen meer. Personeel in de winkels is te geschokt om te reageren. Jammer. Alleen de zaken die na het huwelijk zijn opgebouwd, die worden verdeeld. Alles wat daarvoor is opgebouwd, blijft eigendom van de individuele gehuwder zelf. Magda Berntsen van D66. Als je dan goed nagedacht hebt hoe je dat met elkaar wilt regelen, dan denk ik dat het makkelijker is. Om die financiën ook tot een goed einde te brengen. Hallo, we want prenum. we want yeah. Kees van der Zaai, fractievoorzitter van de SGP. Waar ga je nu in je regels van uit? Van die mensen die voor scheiden kiezen? Of zeg je, er zijn ook nog heel veel huwelijken die gelukkig stand houden? Get down, girl. hit ahead, get down. Get down, girl. gon' hit get down. Uh. Get down, girl. Ahead, get down. In de duurste scheidingen ooit staat basketballegende Michael Jordan. Hij moest zijn ex bijna 170 miljoen dollar betalen. Jammer. Ik kan de voetbalvrouw maar één ding adviseren: zoveel mogelijk kinderen maken, heel snel. Want dan heb je die alimentatie. En die kinderen moeten natuurlijk naar goede scholen, in goede huizen wonen. Dat is een mogelijkheid, maar zij zelf krijgt niks meer. Jammer. De scheiding van oliemiljardair Harold Ham is waarschijnlijk de duurste ooit. Zijn ex kreeg de helft van zijn vermogen: 2,7 miljard dollar. Jammer. Daarom willen D66, VVD en PVDA nu een nieuw standaardcontract. VVDA leider Diederik Samsom en zijn vrouw gaan scheiden. Yummer Get down, girl, gon' head it down. You down, girl, gon' head down. You down, girl, gon' head you down. You down, girl, gon' head. Let me hear that back. De nieuwsbeat kan je terug horen, mocht je dat willen, op onze Twitter en op onze Facebook. En ik praat erover verder met scenario schrijver Willem Bos, strafrechtadvocaat Christian Visser. En de relatiecoach en jurist Mariska Hulscher. Mariska, jij moest al een beetje lachen, want je zei: Ja, leuk als gold, gold digger. Maar het pakt natuurlijk niet altijd alleen maar goed uit. Nee, je bent natuurlijk, ik bedoel, het is niet alleen de baten, maar ook de schulden waar je voor opdraait. Hè? Ja. Uh, als je in gemeenschap van goederen getrouwd bent. Wat ik wel grappig vind aan de beat, is dat ja. daar eigenlijk wel uitblijkt hoe weinig de meeste mensen weten van uh, de manier waarop ze getrouwd zijn. Hè, wat het voor gevolgen heeft. En er wordt even heel ongenuanceerd golddigger uh, uh, genoemd. Hè, maar het, het, het zijn natuurlijk wel afspraken tussen twee mensen. En als, als twee mensen gaat trouwen um, en, en je bent niet op de hoogte van de afspraken die je samen gemaakt hebt, dan wil je nog wel eens krijgen dat mensen als ze gaan scheiden dan zeggen van nou, ik heb er wel voor getekend, maar ik heb er geen zin meer in. Want dat maakt jij best wel veel Mee, als, als relatiecoach. En ja, nou. natuurlijk. Hè? De, de, de, even heel, heel gechargeerd en zwart-wit. Uh, dat er een man zegt: ja, maar ze trekken het vel over de neus. Dat ja. kan niet. Dat kan niet. Het, het, het, het, het echt is redelijk uh, dwingend. Ja. Vrij zwart-wit. En, en het is niet zo dat een rechter. God, die man. Nee. Dat is dat toch, die vrouw? Dat is toch sneu. Die heeft haar hele leven gezocht. Emoties Ga... spelen geen rol. Heel even naar het voetbal. Want er is wat gebeurd. Arma. Daar is uh, Heerenveen op een uh, 3-0 voorsprong gekomen. Het doelpunt van Luciano uh, Slagveer. Het werd allemaal ingeluid door een uh, fout van Sander Duits. De aanvoerder op het middenveld van uh, RKC. Die raakte de bal kwijt naar Ziek. Ziek nam over. Ging het strafschopgebied van uh, RKC binnen. Gaf een goede voorzet op Slagveer. En het was niet moeilijk voor de aanvaller die vandaag in de basis staat. Omdat Wildschut geblesseerd is. Slagveer kreeg de bal. En Slagveer schoot hem binnen. Achter doelman uh, Seda. Zo is het 3-0 voor Heerenveen tegen RKC. Even een rondje aan tafel, nu we hier toch zitten. Want 75% van de mensen is in Nederland ingetrouwd in gemeenschap van goederen. Hoe is het met jou, Christian? Ongehuwd. Ongehuwd. Samenwonend. Samenwonend, terwijl alles netjes Nee, Helemaal niks geregeld. Niets geregeld. Nee, niks geregeld. En dan ben je judist. Ja, klopt. Ja. Ja, maar het kan ook een bewuste keuze zijn. Want dat betekent, mijn inkomen blijft mijn inkomen. Ja. Mijn het... vermogen blijft ja. mijn vermogen. Alles wat voor mij is, is van mij, blijft van mij. Is dat zo? Ja, dat vind ik wel goed. Op... Ja. Ja. Maar dat is, goed. dat is als je getrouwd oh, bent. Oh, je, je vriendin het. staat daar natuurlijk. Ja. Oh, ja, dat is een beetje pijnlijk. Jij, Willem, hoe is het bij jou geregeld? Uh, ongehuwd absoluut geen fluit geregeld ook. Nee. nee. Ook heel bewust? Uh, of gewoon nog niet over nagedacht? Uh, nee... Nou, ja, we zijn nog niet zo heel lang bij elkaar. Twee <laughs> dagen. Twee dagen, een beetje. Nee, nee. Ik ga, er, ik ga er nu over nadenken. Ja, nou, met ja, ik had al van half zijn. uur weet ik wat je ik Je het, het allemaal online regelen, joh. Ja, ja. Uh, Erik, je nee, ja, hebt er wel over nagedacht ooit. Ja, ooit. Toen wij gingen ja. trouwen, zijn wij inderdaad op huwelijksvoorwaarden voorwaarden getrouwd. Uh, welke? Dat ja, daarom. Nou, ja, die hebben we toen vastgelegd. Dat weet ik. We zijn bijna een notaris. geweest, dus hebben lijstjes gemaakt en dat soort dingen. Ja. Maar dat was wel al in 1996. Dus daar is wel wat in veranderd. Inmiddels ja. twee kinderen en een ander huis verder. Dat is nooit meer geüpdate op meisjes. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee, bij mij klassiek geval... had ik Mariska maar gehad. Ooit in gemeenschap van goederen getrouwd geweest. En pas bij de scheiding kwam ik erachter dat dat het geval was. Dat je getrouwd was. was. <lacht> ja. <lacht> ja. Goed, het is allemaal netjes geregeld. Uh, maar jij zegt ook al... Het maakt niet zoveel uit um, hoe mensen getrouwd zijn... of het nou in gemeenschap van goederen is... of huwelijkse voorwaarden. Ze weten überhaupt vaak niet van de hoed en de rand. En dat zou moeten er, veranderen. Wat er natuurlijk goed is aan, um, uh, aan het wetsvoorstel... is dat dat weer even de discussie losmaakt. Um, maar de, de 25 van de mensen is wel getrouwd... onder huwelijkse voorwaarden. Nou, ik denk dat Erik een klassiek voorbeeld is. Um, als je dat gaat vragen aan mensen... dan zeggen ze, ja, dan weten ze nog net... ik ben onder huwelijksvoorwaarden getrouwd. Maar als je vraagt, wat zijn eigenlijk huwelijkse voorwaarden... in het algemeen? En wat zijn jouw huwelijkse voorwaarden? weten ja. ze daar vaak geen antwoord op te geven. Maar nu met, dit, met het nieuwe voorstel... Uh, dus het blijft gemeenschap... Van goederen, maar er komen allerlei voorwaarden aan vast. Hè? Nee, dus, nee ja, In principe, onder huwelijkse voorwaarden do, wordt eigenlijk, dat is bedacht, omdat ze zeggen we van nou, we hoeven niet al dat vermogen in één nee. pot te stoppen. Je houdt uh, uh, je eigen vermogen wat je had, zeg maar, voor je huwelijk. Hè? En als je dan gaat trouwen, alles wat je daarna samen verdient en vergaart, dat gaat wel in de gemeenschappelijke ja. boel. Ook iets wat heel veel mensen niet weten. Mak een vraag. Mag ik een vraag stellen? Ja. Ja, nou, Doe ik dat vraag me, is huwelijksvoorwaarden niet gewoon een kanttekening? Is het niet gewoon zeggen, we gaan trouwen, maar als we uit elkaar gaan, hebben we dit geregeld? Is het iets anders dan dat nog? Is er een andere reden waarom je dat zou doen? Nou, de realiteit is, en het is ontzettend onromantisch, dat hmm. weet ik... maar de realiteit is dat één op de drie gehuwden nee, ja. gaat scheiden. Ja, ik begrijp wel dat dat een realiteit is, maar... Is het een realistische ja. voorwaarde? Je, je, je doet het echt alleen maar, van ja, oké, okay, dat is nou helemaal de realiteit. Sommige mensen gaan het ook Nee, aan. Nee, nee, wij zijn ook heel erg op huwelijksvoorwaarden voorwaarden getreden, want ik heb een bedrijfje. Er zijn meerdere dingen. Weet je, op het moment dat mijn bedrijf failliet zou gaan... dan wil ik niet dat mijn vrouw, die daar helemaal geen zak mee te maken heeft... Wel, uh, uh, laten we zeggen, verantwoordelijk gehouden wordt. En, uh, um, en, dus, en in die val meegaat. Snap je? Dat was voor ons het idee, want daarom gaan we... dat is natuurlijk u dan ook. Als, je, bedoel, als jij jouw bedrijf en dan hebben jullie samen kinderen. En dan gaat hoe dan ook meer geld, als jij geen geld meer hebt... Zal het, ja, ja. ja nee, maar ze is niet hoofdelijk aansprakelijk... Voor, voor het faillissement wat ik leid, snap je? Dat, ja. dat mag ik alleen oplossen. Ja. Oh. Maar nou, even, even terug naar dat, ja. dat wetsvoorstel. Want um, uh, D66, PvdA, VVD, Kamermeerderheid... die zeggen, nou, die voorwaarden van trouwen... in gemeenschap van goederen moeten iets worden aangepast... Um, dus wat jij zegt, um, dus alleen zaken gemeenschappelijk, die worden gemeenschappelijk, die tijdens het huwelijk zijn ja, opgebouwd. Het vermogen maar, daarvoor blijft, ja, in, uh, blijft in, van, in, van jouzelf. Maar, jij... maar ook schulden, erfenissen en giften ja. tijdens het huwelijk. Dat moet ook van de een blijven en niet per se mm -hmm. overgaan op de ander. Um, lijkt me allemaal. Heel logisch, zeker ja. in deze tijd. Maar jij vindt dat eigenlijk nog niet ver genoeg aan. Nou, wat het probleem is, is dat uh, uh, er heel weinig... Uh, uh, mensen weten er ontzettend weinig vanaf. Dus mensen gaan trouwen. En eigenlijk wat jij ook al een beetje hebt, hè Wim? Van, ja, nou ja, goed, dan moet dat dan allemaal wel. Het is een beetje ongemakkelijk. En dan moet je ineens gaan praten over een toekomstige scheiding... terwijl je echt nog die roze bril hebt en in een roze wolk zit. Dus dat maakt het heel erg lastig um, voor veel mensen... En um, uh, uh, wat gebeurt er vervolgens? Ja, uh, we doen wat. Nou, huwelijkse voorwaarden is dan misschien wat populairder. Of ik heb een eigen bedrijfje. Maar je werkelijk verdiepen in wat dat voor de toekomst inhoudt. En bijvoorbeeld, Erik, jij hebt dan kinderen gekregen. Ik weet ja. niet of je vrouw werkt. Maar het kan best zijn dat er uh, stellen zijn... waarvan de vrouw zegt op een gegeven moment in overleg met de man... ik stop met werken. Mm. Heel fijn, zegt de man, doe dat. En vervolgens zijn er 15, 20 jaar verstreken. Wordt er gescheiden. Uh, en dan zijn er heel veel problemen. Zij heeft geen eigen vermogen... Opgebouwd. Ik maak heel vaak mee dat ze dan een net, enorme geen net, geen netwerk Geen ook. Strijd daarheen, ja. is uh, om die partneralimentatie. Mm -hmm. uh, en die man zegt ja, maar ja, jij hebt niet gewerkt. Terwijl hij daarvoorheen. Uh, terwijl je ook kan bedenken van, en dat weten ook heel veel mensen niet, dat je tijdens jullie huwelijk ook huwelijksvoorwaarden kunt wijzigen. He, sinds dat is vooral belangrijk, zeg jij. Wat, wat Erik niet gedaan heeft, die over 20 dat, jaar. Ja, dat lijst je niet er, aan. Of, ja, er is een term voor, nou, een periodiek. Uh, neemt, het? Ja, het, het verrekenbeding. ding, dat bedoel jij. Ja. Maar dat is even wat anders. Waar het om gaat is je hebt een Startpunt. Jij ja. bent met je meisje, ben je gaan trouwen en toen was dat en dat het geval. Dat, was dat en dat het vermogen. Ja. Maar als er wat verandert, bijvoorbeeld de een besluit helemaal niet meer te gaan werken, heeft geen vermogen meer en de ander wel, hè, dan, um, uh, dan moet je gaan kijken van nou, hè, wat, dat periodieke verrekenbeding zegt bijvoorbeeld van nou je moet eigenlijk ieder jaar verrekenen, maar dat gebeurt dus nooit. Hm. Dus iedereen doet dat pas aan het einde. En jij einde. zegt doe, even, doe dat, de, doe dat nou wel. Nou, ja, bijvoorbeeld zou je naar een notaris kunnen gaan ja. en uh, of eerst bij een financieel adviseur en zeggen. Van, luister, ik ben uh, mevrouw. X, Meneer, meneer, laat die meneer I mij nou eens even mijn salaris gaan ja. uitbetalen en pensioen. En dat is even zodat ik zelf ook een stuk eigen vermogen opbouw. Ik Klinkt niet romantisch, nee. Is het nou zo dat als ik dat periodieke beding verrekenbeding, beding, ik kan ja. het ook niet onthouden. Uh, als ik dat dus niet heb gedaan, dat heb ik dus niet gedaan. Nee. En stel dat wij zouden nu gaan scheiden, wordt dan gewoon de lam zeggen uh, volgens het 50-50 principe de boel in nou twee ja, jaar. Ja, dat en is en altijd wel een beetje lastig. Dan, het, dan heb je het, het, het finale verrekenbeding. Uh, beding. Ik ben ik weet ook niet al, ik ben natuurlijk. Geen echtscheidingsadvocaat. Nee, nee, nee, maar... maar ik weet wel dat dan. Uh, dan komen de problemen. Omdat mensen zich niet bewust zijn van het feit dat er verrekend moet ja. worden. Wat moet er precies allemaal ja, verrekend worden? Ja. Maak, maak je zorgen, Erik? Nee, nee, nee. Maar moeten moeten we nee, ma ma willen zeggen dat die strijd bij huwelijkse voorwaarden. Dus net zo erg kan om gaat, zijn als bij gemeenschap voorwaarden. Kies nou eens even heel bewust van wat je wilt. Ja. Wat wil je nou wel en niet? in de ja. boedel. Weet daar ook van. En ten tweede, kijk ook in je huwelijk uh, van, nou, wat zijn de veranderende omstandigheden? Wees je in ieder geval van bewust dat als je gaat scheiden, dat, uh, dat, dat conflicten over geld uh, waarschijnlijk uh, opkomen. Uh, opkomen. Ja. Dus ja. je kunt beter tijdens je huwelijk daar keuzes over. Ja. het kan best zijn dat je als vrouw dan ook een andere keuze maakt en zegt, joh, verdorie, als ik dit allemaal zo hoor, dan ga ik maar wel werken. Ja. Uh, want uh, uh, als ik dadelijk op mijn veertigste ga schijnen en ik krijg max twaalf jaar partner, allemaal als je en, bent 52, en, straks, 50, en straks maar vijf jaar en straks misschien maar drie jaar ja, dan, dan weet we. ik dat nog niet. Even, dus jij zegt goed regelen, ook tijdens je huwelijk kijken wat er af en toe nog aangepast moet worden. Dan zegt de Vereniging van Familierechtadvocaten deze week ja alles leuk en aardig, al die nieuwe voorwaarden en dat je dat allemaal goed moet regelen. Maar dat betekent dat straks uit elkaar gaan ook veel ingewikkelder wordt. Hm. Het wordt veel duurder sowieso, want er moet een notaris bij komen. Maar wat, dan... weet je wat duur is? als mensen maanden, jarenlang vechten en procederen in rechtszalen. Dat, dat is duur. En daar gaat eigenlijk het emotiegeld, dat is het, het duurste van een hele echtscheiding. Kijk, het, het, het, om tot de afspraken te komen als twee mensen die uit elkaar moeten... dat is het in meest ingewikkelde van alles. He, uiteindelijk is een scheiding helemaal niet zo ingewikkeld. Het zijn een aantal dingen, het is een huis, het is wat vermogen... Ja. bij de meeste mensen, de omgang met de kinderen. Nou, er is een ouderschapsplan, allemaal niet zo ingewikkeld. De emoties maken het ingewikkeld. Ik zie Willem en, en Christian denken maar zitten met dat huwelijk. Ja. Ja, dat is ook een oplossing. Je kan ja, ook hè? gewoon niet trouwen. Of gewoon alleen blijven. Nog ja. handiger. Ja. Punt. Dit is Radio 1. Half tien de hoofdpunten van het NOS-journaal met Femke Woldhuis. De Russische minister van Buitenlandse Zaken. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov... die gaat morgen vloeg, vroeger dan gepland naar Genève... want hij wil bij het overleg over het atoomprogramma van Iran zijn. Betekent dat hij de werklunch met minister Timmermans heeft afgezegd. Timmermans moet nu overleg voeren met de vicepremier. Marveline Wiels, de gevolmachtigde minister van Curaçao in Den Haag... zou gelogen hebben over haar cv. Ze zou ten onrechte hebben beweerd dat ze een universitaire graad heeft... en ook een hoge functie bij ABN AMRO heeft gehad. In Parijs zijn bij een musical repetitie 15 mensen gewond geraakt. toen vuurwerk ontplofte. Vijf van hen zijn er slecht aan toe. Slachtoffers zijn acteurs en technici. De voorstelling over de Franse revolutie gaat vanwege het ongeluk niet door. En Sinterklaas is werkelijk van alle markten thuis. Hij heeft gisteren in Duitsland twee banken overvallen. Nou ja, hij, het is eigenlijk een zij. want het was een vrouw die verkleed was als Sinterklaas. De eerste overval mislukte. Bij de tweede heeft ze zeker 10.000 euro buitgemaakt. En dankzij haar vermomming kon de vrouw zonder herkenning kent worden met haar buit, vluchten in haar auto. En of ze ook een baard droeg, dat is onbekend. Dat waren we over Dankjewel, Femke, voor dat laatste bericht vooral. Je luistert naar BNN op Radio 1. Zoals iedere vrijdag zet ik een punt achter de week. En deze week doe ik dat met scenario Willem Bos... oud-presentatrice en relatiecoach Mariska Hulscher... en strafrechtadvocaat Christian Visser. Meekijken kan via Radio 1.nl en meetwitteren natuurlijk met hashtag BNN Today. Arman, die kijkt naar Heerenveen RKC. Is het een beetje spannend? Ja, best wel hè. Ja, RKC heeft net wat teruggedaan. daarom wordt het misschien iets spannender. 3-1 is het een paar minuten geleden geworden door een doelpunt van de spits Jean-David Bogwell na een actie van Amieu aan de linkerkant. Bogwell liep in het strafschopgebied heel slim even weg van zijn directe tegenstander Kruiswijk, kreeg de bal van Amieux en schoot de bal vanaf een meter op acht in de verre hoek achter Noordveld. En zo staat het 3-1 met nog een kwartier te spelen. Kan RKC misschien nog terugkomen in de wedstrijd? Hoewel de ploeg van Erwin Coen nog niet uh, heel veel heeft laten zien in dit duel, maar goed, je weet het natuurlijk nooit. We moeten overigens wel even iets rechtzetten, want de 3-0 van Herenveen die werd niet gemaakt door uh, Slagveer, waar het in eerste instantie op bleek, maar dat schot van Slagveer dat werd uh, nog net van richting veranderd door de spits Finn Bogason en hij maakte dus zijn tweede van de avond. Hij maakte de 3-0 en een paar minuten daarna werd het dus 3-1 door Jean-David Bokwel en dat is de stand die nu nog steeds op het bord staat. Twitter ging gisteren naar de beurs. Het aandeel werd in de markt gezet voor 26 dollar. Maar was meteen zo populair dat een stukje Twitter... al snel meer dan 70 boven die introductiekoers schoot. Het bedrijf is daarmee meer dan 25 miljard dollar waard. Het kapitaal van Twitter zit hem vooral in de gebruikers. Die maken de content. Zonder hun heb je eigenlijk niet meer dan een lege pagina. Time heeft nu een appje, een programmertje ontwikkeld... waarmee je kunt berekenen hoeveel jij waard bent op Twitter. Dus jouw aandeel in die 25 miljard. Dat is gebaseerd op hoe vaak je tweet, hoeveel volgers je hebt en hoe lang je twittert. Wij hebben alle zes hier een account, zag ik. Dus ik heb vanmiddag even een top 6 gemaakt. Wie denkt dat hij het minst waard is voor Twitter? Nou, ik, ik zit doet bijna niks op Twitter. Dus ik denk, nee, of ik. Nou, het is inderdaad Willemijn. Jij, jij brengt uh, een luizige 50 dollar in het laadje, toch nog? Ja, niet slecht. Dus zou kunnen, ja, ja. Daarna komt uh, het voetbaladvocaat, Christian. 67 dollar. Dan Mariska... 71 dollar van die 25 miljard. En ja. uh, dan kom ik. ik heb, ja, ik dacht ik zet mezelf er ook mee in. Ik toch nog 519 dollar. Zo, oh, dat en, zijn de sprongen. Van ja, 70 ja. naar 519. Ja, nou, nu gaan we sprongetjes maken. Uh, het gaat dus nog tussen Willem en Koton. Uh, uh, wie... Uh, ik denk dat ik wel iets meer... Ik weet het niet. Ja, Willem, Willem is waard uh, 2137 dollar. Okay. Goedemiddag. Goedemiddag. Maar de echte grootverdiener, de zijn zakkenvuller. vullen. De man die Twitter een dikke rekening zou moeten stellen. Eerlijk kortom, 23.372 dollar. Ik denk wow. dat we het eten gaan. Voor Serious Request, denk S ik er dan yes, Eerlijk ja, ja. kortom. Ja, Eerst even naar het voetbal. I'm want Herenveen die krijgt nu de kans om de wedstrijd te beslissen. Want hij krijgt de tweede strafschop van de wedstrijd toebedeeld door de scheidsrechter Van Sighem. Het was een prachtige actie van Slagveer. Die zo het strafschopgebied binnen dribbelde. Een paar tegenstanders heel handig voorbij ging. Toen werd er een overtreding op hem gemaakt door Ingo van Weert. De jonge centrale verdediger van RKC. Die kreeg een gele kaart van Van Sighem. En de bal gaat op de stip. Vint Bogasson staat erachter. Maar er gaat eerst nog gewisseld worden door Herenveen, Waar nu Samir Fasli... De ploeg in komt. slagveer. de man dus die net de penalty veroorzaakte. Dankzij hem krijgt Heerenveen een penalty. Die gaat van het veld. De jonge aanvaller Fasli komt erin. Vindt Bogason, de spits, die staat nog steeds achter de bal in het strafgebied. Hij heeft de bal inmiddels neergelegd op de stip. Hij kan zijn derde goal maken van deze wedstrijd. Van Sighem heeft gefloten. De penalty van Finn Bogasson. En die gaat er weer in. 4-1 voor Herenveen. En het duel is nu toch echt wel beslist hoor. De derde goal van Alfred Finn Bogasson. Terechtgegeven penalty door Van Na dat slagveer dus omver werd gehaald door Van Weert. En Finn Bogasson blijft koel cool en schiet de bal door het midden. Seda gaat naar de hoek. En die bal gaat er dus gewoon in. De derde goal van Finn Bogasson. En 4-1 voor Herenveen. Zet je nou te juichen of te? Ja, ik vind het, die spit. Ik, vind, ik, ben, ik ben helemaal niet voor IRV... maar ik vind die Finn Bogarson. Die had ajax moeten kopen. punt Twitter. Ja, we waren blijven bij 23.000. Oh ja, de, de maf van maar, 23 miljoen. Maar, maar leg mij eens even uit, hoe, hoe, hoe uh, kan ik dat ergens... Kunnen we dat ergens catchen? Hoe uh, zit dat? Je kunt het proberen. Ik denk dat je weinig gehoorzeld vindt. Ja, ik denk het ook. Maar nee, oké. Okay. Dus, maar het maar eigenlijk had ik dus, in, die, in die beursgang, zeg maar. Ja, ja maar in principe had ik dus, hadden we dus eigenlijk gewoon... Als je het slim had gedaan, best wel aandelen moeten kopen. Ik heb nog nooit een aandeel gegeven. Wie heeft er aandelen hier? Ik heb ook geen aandelen... Nee. Oh, ik zie maar daar regisseur iemand, onze, onze regisseur Mark. heeft aandelen. Twitter? Aandelen twi nee, nee, nee, Twitter? Nee, geen Twitter. Nee, nee, nee, nee, Zou zou jij dat kopen, Christian? Ja, dat weet ik niet. Moeilijk te zeggen. Ik denk dat het ook wel snel in elkaar kan storten, zoals hij. Met, of af... Facebook? Ja, iedereen zit verplaatst. Ja, maar nog geen inkomsten ja, ja, maar... natuurlijk. Maar he? Facebook en LinkedIn doen het goed inmiddels. Ja, ja, maar het, het kan verschuiven. Mensen ja, ja, ja. schijnen dat een beetje te vergeten. hoe snel dat op internet gewoon ineens kan instorten. Een soort MySpace-drama. Dat gaat met Facebook gebeuren. En als dat gebeurt, dan gebeurt dat echt in een half jaar. Volgens mij. Dan ineens bedenkt hij. Ah, fuck it, ik ben weg hier. En dan zit alleen nog je oma. En, en je dat tante. heeft ook te maken volgens mij met uh, de reclame. Hè? Ik bedoel, ja. ik zag bijvoorbeeld. Sorry, zie ik, op een gegeven moment zie ik mijn eigen hoofd staan. Deze vrouw is tien kilo afgevallen. En ik, hallo. Pardon? Ik heb niet op die vraag. Ik heb, ik, ik, ik, daar sta je in en af advertentie ja, ja. <laughs> en dat, ja, ja, ja. dat overkomen meer mensen maar is het waar nee ik, ik, heb, dat, ik heb dat achterhaald maar goed ben je tien dan... keer afgevallen nee oh, ja, dan ook ja, nee, dat wil niet je dat is bizar ze ja. zijn gewoon beschikbaar ja ik weet nog niet precies hoe dat zit nee. maar bij Instagram en Facebook zijn jouw foto's voor een deel ja, ik, ik, ik, ik, ik, ja. flauwleuk dat ik het over heb maar ze zijn voor een deel je geeft een aantal rechten op van jouw beeldmerk ja. of zoiets uh, die kunnen dan gebruikt okay, worden. Spannend. Maar bij Twitter is het natuurlijk helemaal nog, niet, uh, nog geen reclame. En we hebben natuurlijk wel bij Facebook zie je ook wel dat daar ook uh, wisselend over gedacht wordt. Dus ja, hoe gaan ze hun geld verdienen? Ja, maar het zijn hun grootste angst zijn gewoon die jongeren die weggaan. En dat zijn ze, oh. ze. zijn eigenlijk allemaal al weg van Facebook. Ze, ze we zitten toch weer met Snapchat. Snapchat. Ja, ja. Ja, ja. Ik en Justin Bieber die een vind... nieuwe. Justin Bieber. Max deze de week. Ja, ja. Ja, ja. Kan, Maar kan ja. ik nog maar uitleggen? Want het, waarom zo'n Twitter? Dat is dus een wereldwijd leuk ding waar mensen alleen maar. Leuke berichtjes sturen en zo. Waarom moet dat op een gegeven moment naar de beurs? Want dat je, je zegt, ja, er moet geld verdienen. Dat worden, je daar geld ophaalt zodat je weer kan investeren. Oké, okay, maar dat kan dat... Niet, waarom kan niet iets wat leuk is gewoon.? Ik ben een hele oude idealist volgens dat mij. Aan het worden, wel, ja. Maar iets ja. gewoon leuk blijven bestaan. Als, wat, als een soort van telefoonnet, zou ik maar zeggen. Wat je dus nee. nodig hebt. Dat kan wel, maar dat. Maar, willen waarom, mensen dus niet? Waarom zouden doen? Ze er heel ja, veel geld mee kunnen verdienen. Ik bij nu alles op. Le uh, in, in, in, in, zeer fanatieke twitteraar ben jij toch Erik? Nou ik twitter op zich niet zo heel veel, maar, uh, maar wel genoeg. Blijkbaar. Maar genoeg. Blijkbaar. En jij was er ook een Willem, ja. en daarom sta je ook zo hoog, maar je bent ja. helemaal gestopt. Ja, maar dit is niet een, niet een officiële beslissing ofzo hoor. Ik ben er okay. op een dag maar gewoon mee opgehouden, of ik heb op een dag ben ik niet meer gaan twitteren en daar ben ik niet meer mee opgehouden met niet twitteren. Ja, dat is net zoals je met roken. Ja. Maar waarom ben je er eventjes mee overgestapt? Ik, even, ik ben even heel druk met, met werk gewoon. En, en het is echt wel zo dat je de hele dag in, um, in, in een soort van gesprek bent. Als je de hele dag, uh, als je nou, Twitter aan hebt staan. Dat, dat risico is er wel Schrikkelijk, Vrijkelijk, ja. Dat, ja. ja, ik, ja nee, maar dus het is dus, dus niet een radicale beslissing of zo hoor. Van, van en nu nooit meer. Je komt maar gewoon, weer terug. Ach, ja. dus je ik stop er een keer weet, met stoppen. Niet, ik weet niet, Maar heb je ook niet zo heel langzaam in, in je buurt, in je periferie, in je omgeving, dat je hoort dat mensen zeggen? ik word een beetje moe van al die dingen die ik tegelijkertijd moet, ja, ja, ja. Moet, moet volhouden. En LinkedIn en Facebook en Twitter en dit en dat. Ja. En Snapchat en hele kleren. Ik Christia, denk dat ik er uh, maar eens mee ga stoppen. Ja, ga je dat ook doen? Ik kan me best voorstellen dat zo'n moment, moment komt dat ik, denk, ik vind het mooi weten. Ik heb een aantal We vrienden die de euro. euro. Ja, ja maar ja, die ja. krijg ik toch niet hoor ik net. Ja, maar. maar Christia, jij uh, zit er niet heel veel advocaten op Twitter. Nee, heel, heel weinig. En, uh, en jij haalt er ook werk uit. Ja, ik haal er werk uit. En ik gebruik het alleen zakelijk, dus ik ben niet heel de dag in gesprekken met mensen en ik uh, raad mensen ook aan als ze me benaderen met een juridische vraag om daarna via een direct message of via de mail verder te praten... want het lijkt me niet nodig om dat via het open net te doen. Want dat doen ze dus wel? Zo nou ja, de benadering is soms wel ja. uh, via het open net, maar ja... Uh, een hey, hele flauwe vraag, maar gaat er dan ook al een tikker lopen? Nee, <laughs> het het nee, ja, <laughs> nee. Dank, zes minuten. Ja, ja. Goed, maar, dus um, snel je aandelen verkopen voordat Erik ermee stopt. Want dan kelt er de koers af en de koers was gek. Ja. BNN Today zet een punt achter de week. Overigens de actuele prijs voor het aandeel nog wel even leuk om te weten. 41,61 cent. Dat is 8% lager inmiddels alweer dan de slotkoers van gisteren. Juist. Boeien. Ik heb geen En aandacht. Door dit nieuws, wat ja. jij. Ja, nee. ja. Word ik ook minder waard. Ja, Twelling topic. Twelling topic. <laughs> ja. en, en, na al deze vrolijkheid, een buitengewoon stukje depressieve schotse ja, muziek. Eerlijk. Nee hoor, het is niet depressief. Het is, uh, het is heel mooi. Uh, ik weet niet of je Fink kent. Ja, zegingzongrijder ja. Like. uit Engeland. Nou goed, die jongen die, uh, die, die volg ik al jaren en die is, die is fantastisch. En die weet, heeft ook een neus voor andere mensen die hele mooie muziek maken. Zo onder andere deze Rachel Sermani. Klinkt niet heel erg schots. Oh, er is een doelpunt. Een ongelooflijk mooi doelpunt van Hakim Ziyech. De 5-1 van Heerenveen. Het was weer een fout van RKC op het middenveld. Ziyech kreeg de bal op een meter of 30 van de goal van Seda. En hij moest eigenlijk de bal spelen op Fint Bokason, maar Ziek dacht, ik zie dat Seda iets te ver voor zijn goal staat en kwam met een schitterend geplaatste bal van 30 meter dus. En die bal zeilde zomaar over Seda heen, in de goal, in de kruising, het hoogtepunt van deze avond. Wat een schitterend doelpunt van Hakim Ziyech, echt schitterend achter Seda geschoten van 30 meter dus. 5-1 voor Hereveen en de uitblinker, want Finn Bogason maakte wel drie goals, maar ik vind Zieck de man van het veld en hij bekroont zijn goede wedstrijd dus met de goal 5-1 voor Hereveen. Goh, die ik. die had Ajax moeten kopen. <laughs> nou um, uh, ik had het over een Schotse zangeres, meegenomen door de, door de Engelse singer-songwriter Fink op haar tournee. Mm -hmm. En ik heb haar toen in Paradiso gezien. En toen dacht ik: wat een mooie liedjes. En zij heeft een nieuwe plaat uit Under Mountains geheten. Uh, en dit, dit vind ik dus echt bloedstollend mooi. Het liedje heet Sleep. I don't mind if you leave We will part in our dreams Let them come I'll give you my skin But you can't have within Hold me tight as you like I will leave you Rachel Sermani heet deze dame. Je hoort het niet. Sleep. Arman. Ja, een vreemde wedstrijd is dit toch. Tussen Heerenveen en RKC. Want net als je denkt dat Heerenveen er nog misschien een paar goals bij prikt... scoort RKC opeens weer tegen Lamai. Heeft net de 5-2 op het bord gebracht... Na een hoekschop van Schet was Lamei helemaal vrij in het strafgroepgebied. Kruiswijk en Otikba lieten hem helemaal vrij opkomen. De rechtsback Lamai die is ingevallen voor Apau een minuut of twintig geleden. En Lamei kopte die bal achter Noordveld waardoor het nu 5-2 staat. Maar het zal de toeschouwer in het Abel Lenstra stadion weinig uitmaken denk ik. Want die is nog een beetje beduust van dat schitterende doelpunt van Hakim Ziyech. Vijf minuten geleden gemaakt. De 5-1 was dat. Terwijl nu nog een RKC en een gele kaart krijgt. Igo van Weert. En die had al geel. Want hij veroorzaakte een van de penalties. Die door Finn Bogasson werd binnengeschoten. En van Weert gaat er dus nog af. In de negentigste minuut van de wedstrijd. Met een rode kaart. Waardoor RKC verder moet met uh, tien man. En ik zei in het begin van deze wedstrijd al. Dat de wedstrijden in het Abe Lenstra Stadion. dit seizoen uh, garant staan voor spektakel. Want in de zes wedstrijden dit seizoen tot nu toe. in dit stadion. werd 32 keer gescoord. En daar zijn er nu toch alweer zeven bijgekomen. Dat is een gemiddelde van bijna Per wedstrijd. Dus als je eens naar een stadion wil, dan zou ik het stadion in Herenveen aanraden. Want dat staat garant voor doelpunten dit seizoen. Als Herenveen nog een vrije trap mag nemen aan de linkerkant van het veld met Joey van den Berg, Vink Bogason wil dan koppen. Maar die bal wordt weggekopt door Guano van RKC. Wordt naar voren getrapt nu. Omdat de RKC wil verhinderen dat er nog een zesde ingaat voor Herenveen. Dat zal niet meer gebeuren. Want Van Sichem die fluit af voor het einde van de wedstrijd. Geen blessuretijd komt erbij. Het is afgelopen in het Abelenstra stadion. Herenveen dat drie wedstrijden op rij verloor. Wint nu met 5-2 van RKC. En op die overwinning is helemaal niks aan te merken. Want Herenveen was de hele wedstrijd beter. Vim Bogasson scoorde drie keer. Otikba één keer. maar het hoogtepunt van van de avond was toch die goal van Ziek de 5-1 van 30 meter. Schoot hij de bal achter Jan Seda. Wat een schitterend doelpunt. En RKC eindigt in 5-2. De geloof. Bondeltje erbij, flessen gooien en spelen met stokken. Het was weer ouderwets gezellig woensdag in de Amsterdamse binnenstad in de aanloop naar de wedstrijd Ajax-Celtic. Oh. De agenten in Burger raakten gewond toen ze de hooligans daar op hun dak kregen. 18 Ajax-supporters en 26 schotten werden aangehouden. Maar sommige ooggetuigen waren niet zo heel erg onder de indruk. Nou, het leek helemaal op echt uh, een soort anarchie. Mensen, waren echt gek. Dingen gauw, als ja, mij heet, de politie op een gegeven moment ook wegrennen. Dan het ook wel angstig voor zo'n ploeg uh, hooligans. Ja, daarna alleen maar ME. MA. begonnen ze dus met charges. Je zou denken dat dat stemmetje vervormd was het laatste, maar dat was de echte stem. PSV SP speelde gisteren in de Europa League tegen Dinamo Zagreb. In Eindhoven werden preventieve 40 Kroaten opgepakt. De meesten hadden geen kaartje voor de wedstrijd. Die kwamen natuurlijk voor dat gezellige centrum daar in Eindhoven. <laughs> Juist. Uh, Christian, um, even over de wedstrijd Ajax-Celtic. Jij bent advocaat. Jij doet vooral uh, het verdedigen van hooligans... Nou ja, ja voetbal, niet vooral, maar... Voetbalfans. Ja. Daar ben je goed in. Ja, daar ben ja. je goed in. Jij hebt die beelden gezien, hè, van die ongeregeldheden. Ja. Um, en jij bent vooral eigenlijk heel erg boos over de rol van de Amsterdamse politie. Ja, nou, ik ben er in ieder geval van geschrokken met welke agressiviteit zij in eerste instantie het plein oprenden. En ik heb uh, agenten in Burger mensen knietjes uh, zien geven die al uh, hun handen op hun rug hadden. En... Um, ja, ik vond het uh, optreden in ieder geval ook niet deescalerend. Nee. Dus dat vind ik opvallend. En wat ik ook heb gezien is dat er in de Schotse media... best wel veel uh, ja, gewezen wordt naar de Amsterdamse politie. Dus ik denk dat ze er verstandig gaan doen... om een intern onderzoek naar dat gedrag te... En hier te... lees je er niet zo heel veel over. over... Nee. nee, Dat verbaast nee. je een beetje. Nee, ja, ik weet wel dat het over het algemeen de neiging is... om in ieder geval naar de hoedekunst te wijzen. En er zijn ook zeker wel mensen... waar. Uh, waar dat voor geld, maar dit optreden van de politie was uh, dom en uh, ook agressief. Ja, ja. Nou ja ik, we hebben net even samen de beelden bekeken. Nee. Je ziet inderdaad een, een agent in Burger die een knietje uitdeelt... aan iemand die, nou ja, kon niet helemaal goed zien of hij hem wel of niet al vast had... maar dat was verder niet een hele dreigende situatie. Maar die agent zelf, dat is kennelijk opgevallen bij Celtic supporters... Dus die wordt daarna belaagd. Door ja, self-defense ik... en volledig in elkaar getrapt. Ik weet niet of het hetzelfde dezelfde is, maar die beelden... Dat dachten wij, ja, dat menen wij ja. te zien. Die beelden vond ik ook ernstig. Die agent uh, lijkt inderdaad, terwijl hij op de grond lag, getrapt te zijn. En dat waren ernstige beelden, zeer zeker. En Die man dat... stond niet meer op, ja, met, nee. met moeite. Ja, hij stond met moeite op en uiteraard uh, is daar geen enkele rechtvaardiging voor. Ook niet als hij deze man eerst knietjes aan mensen geeft. Maar nogmaals, de politie is om te zorgen dat de openbare orde niet verstoord wordt. En het gedrag wat zij hebben vertoond... Uh, er, dat heeft hij niet aan bijgedragen. Maar is, ik, ik zag dat, ik denk, dan is dat niet een beetje hoe het gaat... op zo'n avond met, met volledige chaos... en de politie doet per ongeluk ook wel eens iets... wat ze niet moet doen, maar... Moet de boel onder controle houden en dan krijg je dit. Nou natuurlijk, ik denk ook dat het heel moeilijk is, zulke soort uh, situaties. Alleen het, le het leek erop, voor wat wij konden zien, dat het op dat moment nog vrij rustig was. Dus daarom vind ik het ook opvallend. Ik snap dat de politie soms geweld moet uh, gebruiken. Dat, het is niet zonder reden dat ze dat mogen. Maar in dit geval leek het totaal onnodig. En een knietje lijkt me sowieso een middel wat niet echt past bij de politie. Hmm. Zeker niet als iemand al met zijn handen op zijn rug staat en feitelijk al aangehouden is. Want er zijn ja, twee dat... anderen die hem in bedwang houden. Nou goed. Misschien een beetje beroepsdeformatie natuurlijk. Als jij hier zit als nee, maar verdediger. Heb je wel van... eens bij een stadion ertussen gestaan? Tussen, Groot, tussen... Godzodank. Nee, goed, nee. Maar <laughs> dan voel je dus wat, wat, dat voor, voor, wat er dan voor krachten loskomen. Dus het is een groep. Supporters, hoe ik ze ook wil noemen, die, die alleen maar agressiviteit uitstralen. Politie die zich daartegen wapent en zichzelf ook oppompt. En dan is er maar zo'n momentje nodig. Er is er maar één agent die denkt: Ik ga rennen, bij wijze van. Spreken. Maar het is dus, dus begrijpelijk dat het kan gebeuren. Natuurlijk nee, is het begrijpelijk dat het kan gebeuren, maar je zal, je zal als politie ten alle tijden. Uh, uh, die beheersing wel moeten hebben. Dat is heel ingewikkeld, dat is heel kloterig. Je moet je niet, niet laten bekogelen met stenen. En, uh, maar, maar ook dan mag er tot charges overgegaan worden... op het moment dat, er, dat het echt nodig is. Maar het, is. maar het is toch een bekend gegeven... dat ME'ers uh, dit, dit leuk vinden ook. Dat ze zich daarvoor aanmelden en er van tevoren op pompen. Ja, nou ja, maar dat, het, of in ieder geval dat, ja, dat er mannen man tussen zitten... Die, het, die ook wel even zin hebben in de lange lat, zeg maar... Ja, dat nou ja de beelden die ik van woensdag heb gezien... die zouden dat wel doen, vermoeden, ja. ja. Ik weet in ieder geval dat dat onder voetbalsupport altijd gezegd wordt. Van, ja, dat wij, ja maar ze, ze, net zo een stille ja. uitdaging is de, de grootste lol. Ja, ja, ja. Dus ja, kijken wie, wie, veel, wie de stem is. Ja. Jij zat veel op de tribune bij Ajax... Zag je dat ook nou, al gebeuren? Ja, nee, uh, nee, ik heb daar nooit politie... Ik, ik zat ook een heel onschuldig uh, vak verder. Dus <laughs> ik heb daar nooit politie binnen zien komen. Ik heb de enige wedstrijd waar het een beetje spannend werd. Was, waar ik bij ben geweest was toen met die jongen... die dat veld op beschermde, die, die Ajax-keeper... Het zou niet juist zo Het zou juist zo zijn dat bij... Um, Juist de politieagenten en meiers die ingezet worden bij de hoolikants. Want sommige agenten doen andere dingen. Die zitten in de wijk. En die, uh, die worden natuurlijk ook wel heel erg getest. Hè? Als je natuurlijk een beetje een heetgebakerd agentje bent. Misschien word je dan juist wel niet naar zo'n stadion. Bestuurd. Ik heb altijd begrepen dat, dat, dat het andersom is. Daar is dat juist, ja, ja. Ja? ja, dat heb ik altijd wel een beetje natuurlijk In ieder geval, stel nou, nou, ja, ik gaat die ongeregeldheden uitzoeken. Er komt een onderzoek naar wat er gebeurt is woensdag. Nog weer wat korte punten. Rolof. Ja, ik heb zo tegen tien hè, zo tegen het einde van de uiting, nog even een kleine verzameling van de belangrijkste nieuwskoppen van de afgelopen 24 uur. Sylvie Meijs trots op meisjesnaam. Sylvie Meijs traint hard voor bikini shoots. Sylvie Meijs wil niet dat kind de dupe wordt. Albert Verlinder kruipt in de bips van Sylvie Meijs, Vond ik ook mooi. En Sylvie Meijs wil gewoon rust. Die laatste is opmerkelijk, want Sylvie Mees deed voor het eerst sinds de breuk met Rafa van der Vaart echt uitgebreid haar mond open. Ze zat gek genoeg overal exclusief. Eigenlijk was ze in Nederland om promotie te maken voor een lingeriemerk. Maar we weten het allemaal, als je met Albert Verlinden aan de praat raakt, dan gaat het nooit lang over onderbroeken. We hebben natuurlijk even over die lingerielijn gesproken en daarna begon ze alles te vertellen van de afgelopen tijd. De vrouw zelf aan het woord. Hier is Sylvie Mees. Goedenavond en hartelijk welkom bij Show Laat. Vanavond met Bo, Evert en mij. We hebben veel besproken. Sylvie Meijs. Ik heb dat allemaal niet gezien. Ik heet Sylvie Meijs. Zeker wel een bewuste keus geweest, Zo heb ik altijd geheten. Het is echt weer even terug zijn. Ik geloof werkelijk waar dat het, het beste is voor ons allemaal. Let's go. Ik heb me daar echt voor afgesloten. En ik denk ook dat dat het, het beste is wat ik heb kunnen doen. een beetje mijn kop aan de zand gestegen. Ik heb het allemaal niet gezien. Nee. Zoveel meer druk, zoveel meer spanningen. En, en je familie en je vrienden. En... 2013 ja, kan me wel een turbulent uh, jaar noemen. Juist, Mariska, jij hebt net nog even een stukje teruggekeken van het interview dat ze bij uh, RTL Boulevard gaf. En, en je zei: er zit wel een, een zelfverzekerde tante. Oh, ik. ik uh, Sylvie Meijs heeft uh, best wel veel kritiek gekregen, maar uiteindelijk is het gewoon wel een vrouw die keihard werkt. Uh, die misschien voorheen uh, achteraf dacht: van nou, misschien had ik niet altijd met uh, raf uh, in de publiciteit moeten komen zeggen hoe gelukkig we zijn, maar dat kan ook, hè? Ik, uh, ik vind haar een hele stoere vrouw en ik vind ook uh, dat ze het goed doet. Ze heeft zich nooit vervelend uitgelaten over uh, Sabia of uh, nou ja, de, de, hey, de hele situatie. Zegt zelfs, ze, ze gunt ze het kind. Deze. Ja, want zij, weet je, t, t, zij heeft natuurlijk ook verdriet gehad. Dat zegt ze ook wel in het interview. Uh, maar ze heeft ook zoiets ja, jongens luister, dat is mijn privé ding. Ik ga niet overal zitten huilen. Ik vind het wel mooi. Ze stelt zich niet op als een slachtoffer. Ze gaat door met haar werk. Ze heeft een tijd haar mond gehouden. Omdat ze ook heel terecht zegt. Ja, als je er zelf in zit. Dan kan je ook niet meteen alles benoemen. Nou, prima. Het was wel, wel van A tot Z gepr'd, toch? Dat, dat gesprek. Is ja, je heel al... bewust van hoe ze daar zat? Ja, en, en ook terecht, kijk eens naar al die voetballers. En, en nou, dan had zij nog wel iets meer te melden over het algemeen. Sorry jongens. maar oh. um, uh, weet je, Kijk eens naar die politici. Die zeggen, te, hoe echt is dat? Uh, en zij staat er eigenlijk nog wel een beetje alleen voor. En, en werd op een gegeven moment ook enorm gebest. Wordt iedere seconde van de dag gefotografeerd. Nou, pet je af als je daar nog zo kan zitten. Ik denk dat, dat menigeen uh, eerder uh, in de, bu de burelen van de jellinek uh, zich zou bevinden dan, <lacht> dan, dan uh, ja. nog in een bikini er prachtig uitzien. Ja, dus, Willem uh... zit heel hard te knikken. Ja, ah, Ik ben het er wel mee eens. Ik denk niet dat ze er helemaal alleen voor staat. Ik nee, denk dat, dat, dat ze wel wat PR-mensen al heeft. Ja, maar goed, voor haar ik zou dat ook doen. Ja, maar zij, zij moet het wel doen. En, vergis je niet, dat, um, als dit een man was geweest... dat niemand gezegd van, nou, wat heeft hij zich allemaal voorbereid... dan vindt men dat heel normaal als zo'n man ja, denk daar je rustig dat? zit. Ja, als Raphaël zo'n interview zou geven van, hij, Dat kan hij niet. Nee, maar als hij het zou doen... als hij het zou doen en zeggen van, ik moet nu toch een keer eerlijk zijn... en mijn gevoelens en zo, dat zouden we toch wel fijn grappig vinden, hoor. Nee, maar zij uit niet heel erg... Zij gaat er, ja... Ze zei vrij, vrij veel, maar ze zijn vrij weinig eigenlijk. <lacht> Raphaël met gevoelens en zo, Tuurlijk natuurlijk af. Christian Visser, wat zeg je verrekt te weinig? <lacht> ja, ik heb hier geen mening over. Natuurlijk heb je hier een mening over. Nou, als vraag je dan Erik, dan krijg je nog minder te ik, ik heb gisteren een half uur bij RTL Leed erbij daar, gezeten dat ze er een half uur over praten. Ja, je dacht wanneer gaat het over Burundi? Ik nou, vindt, ja, van... Zouden wij ook doen, maar we hebben geen tijd meer. Nou, dat geeft toch helemaal niks. Sorry. Nee, maar je mag best even vertellen. Je hebt nog 28, je mag, je mag, je mag, nog 28 het, Hou het kort. Ja, precies. Nou, ik was in, in Centraal Afrika voor het 3FM series request. Daar heb ik reportages gemaakt. En het was heel erg indrukwekkend. Heel erg. Nou, het was de, de, schrijnend bitterarm. Dus daar was genoeg uh, verhaal te uh, halen en te vertellen. Maar dat allemaal in december. Binnenkort meer over. Ik ga ja. jullie danken en een heel goed weekend wensen. Willem Bos, Christian Visser, Mariska Hulscher En natuurlijk mijn mannen Erik en Rudolf. Dank. Heel goed weekend. Zometeen langs de lijn. Okay. Ik heb er wel huis wel wat van hoor. Waarvan? Is er, in, ja, van Sylvie. Ja. Waar moet ik daar dan nou in godsnaam van vinden? Ja, op zijn minst dat ze ja, dat een is lekker is we... wel. Wat, Willem? Ja, ik ja, ja, kan dit nou iets geven. Dat kan ook niet. Nee, daarom was prima, ja, maar daar hoef ik niet bij te horen. Nee, nee, ik ook niet. Ze voorziet in een behoefte, zeker. Ja, absoluut. Sport op Radio 1. Morgenavond om 7 uur de eredivisie. Roda go, go Ahead Eagles. De voorzitter, daar is hij dan. Eerder de Groningen. Schotland. Schotpad blijft hangen, dan op de pauw en de goal. testen Utrecht. Draait even weg, is dan twee tegenstanders bij. En ado Cambuur. op verlies, dan voor. Daar gaat hij, ja. En ook wereldbeker schaatsen in Calgary. Proberen het verschil goed te maken. En nog langs de lijn. Morgen van 7 tot elf. Radio 1, Het nieuws van alle kanten.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 Op HollandDoc24 kunt u op ieder moment van de dag de mooiste programma's bekijken. Op tv, maar ook online. Recente documentaires van de publieke omroep, themafilms en series over wetenschap en geschiedenis. Voor het volledige aanbod zie HollandDoc24.nl Dit is Radio 1.